Hill. Een hoorspel geschreven door Jury Kwant naar een verhaal van C.L. Perkins. Bij Turk uh, ja, dat ben ik. U komt mij afhalen. Oh, maar uh, ik heb maar een om op schrijdag. Ik wist niet dat meneer Broek een secretaresse was. Meneer Broek een secretaresse? Ja, hoe noem je dat? De assistent tussen van dat Ik dacht dat dit was te alleen. De meeste wel, ja. Uh, waar is meneer Broek eigenlijk? Inspecteur Griffiths, meneer Broek staat voor u. O, oh, dat, nou, u, waarom ook niet? Laat <laughs> de Broek is de naam. Walter Griffiths. Aangenaam. Er staat een rijtuig klaar, zei u? Ja, deze kant op. Het is hier erg mooi. Het is hier erg prachtig. U bent hier zeker nog nooit eerder geweest. Nee, en ik moet zeggen, ik ga de Brompton heel anders voorgesteld. Iedereen die naar Brompton komt, kijkt zijn ogen uit. Ik wist niet dat er in een stad zoveel groen kon zijn. Brompton is de mooiste plek van heel Engeland. En als ik het mij vraagt, van de hele wereld... Hoe ver ligt het landgoed hier vandaan? Een half uur. Is het groot? Het is niet groot, het is niet klein. Wanneer is de moord gepleegd? Eergisteren. Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet precies. Kunt u me misschien vertellen wat u wel weet, inspecteur? Ik weet wie het gedaan heeft. ik heb een sterk vermoeden. Ik heb een heel sterk. Neemt u me niet kwalijk dat ik u onderbreek, maar kunt u me eerst iets vertellen over het slachtoffer en de omstandigheden? Ah. Het speelt zich af op het landgoed Troity's Hill. Troity's Hill is al zo'n 500 jaar in handen van de Cravens. De tegenwoordige Lord Craven is een vreemde eeuw, Gestudeerd iemand, net als een vader zalig. En die zat ook altijd met zijn neus in de boeken. Behalve als het donker was, dan kneep je de kat. <lacht> Juist. Dan hebben we nog Lady Craven. Was vroeger verpleegster in het leger. Moord en Lady Greven hebben twee kinderen, Nina en Harry. Het is een keurige gemiddelde familie. Wie van hen is vermoord? Geen. Oh, is een keurige gemiddelde familie is het niet. Maar om op uw vraag terug te komen, het hoofd van de huishouding is vermoord: Sandy Warfield, oude Sandy werd die genoemd. Ik heb er wel eens gelopen in de stad. Ze hebben zijn schedel ingeslagen. Hij had een gat in zijn kop zo groot als een kolomboog. En het vreemde was. Er zat een roestlek op zijn hoofd. Is het moordwapen gevonden? Nee. Waar lag de dode? In zijn kamer. Het raam stond open. De hele kamer was overhoop gehaald. Het was een ravage. Wat heeft u? Ik overwoog de mogelijkheid van de hoofdmoord. Daar dacht ik al. Maar ik vrees dat u die mogelijkheid moet vergeten. Er was geen loogmoord. U bedoelt, er wordt niets vermist? Niets. Geen penny. Helemaal oppers. Dat is vreemd, hè? De kamer in ravage en toch is er niks gejat. Ja. Tenminste, als wij Heels mogen geloven... Heels? De butler. En denkt u dat Heels liegt als hij zegt dat er niets vermist wordt? Als ik onderzoek doe, liegt iedereen... En verder weet ik één ding. Heels en Sandy Warfield waren geen vrienden. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Heels is koude kak. Met zijn neus in de wind. Die had een bloedhekel aan oude Sandy. Dat is interessant. Het wordt nog interessanter als ik u vertel. waarom Heels het bloed van Sandy wel kon drinken. Nou. Sandy kreeg vijf keer zoveel loon als Heels. Terwijl Heels veel langer in dienst is. Jaloezie. Alsjeblieft. Ja, Lord Craven dweepte me over Sandy. Niet de hele huishouding aan die man over. Die twee vertrouwden elkaar als, als Dat pas Sandy voor en Sandy na. Dan is Lord Craven waarschijnlijk nogal uit zijn doen door de moord op Sandy. Ja. Ja, ja Lord Craven is altijd uit zijn doen. Maar na de dood van Sandy is hij zich vreemd gaan gedragen. Als u mij vraagt, heeft hij niet meer alles even op een rijtje vorige maand... Heeft hij voor de zoveelste keer het loon van de dienstmeisjes en van Heels gekort? U kunt wel raden wat hij met dat geld gedaan heeft. Aan zijn die gegeven. Alsjeblieft. Dus het hele personeel mocht zijn niet zo? Alsjeblieft. Hebt u ze gehoord? Nee. Waarom niet? Het personeel heeft zijn niet om zeep gebracht. Dat weet u zeker? Zo zeker als een huis. Inspecteur. U lijkt de hele zaak al zo'n beetje te hebben uitgeplozen. Ik vraag me af waarom ze mij hebben laten komen. Ik ook, mevrouw. Ik ook. Idee van de commissaris. Hij denkt dat ik er niet meer aan. kan. Als u het gevoel hebt dat u met mij zit opgeschreven... dan spijt me dat, inspecteur. Om de waarheid te zeggen, mevrouw. Ik vind het wel prettig dat u er bent. Ik uh, weet wel eens waar wie de moordenaar is, maar... Uh, de bewijzen ontbreken en... Uh, ik ben de jongste niet meer. Het gaat allemaal niet meer zo hard. Hoe oud bent u dan? Ik ben in mijn 65e jaar. Zijn mijn vader zaliger dan altijd. Ik heb moeite met s morgens uit bed te komen. U bent jong en flink en... ...lukt wel samen. Dank u wel. Waarvoor? Zomaar. Niks te denken. Is dat het land goed? Nee, dat is het gesticht. U bedoelt een inrichting voor geestelijk verstoorde mensen? Was dat nou waar? Nee, het is een van die moderne gevangenissen... ...waar het uitschot in de watten wordt gelegd. Onder het motto, liefde heelt alle kwaads. <laughs> vorige week is er weer in ontsnapt. De vierde dit jaar. Er is zeker niet genoeg, liefde. Was die ontsnapping voor of na de moord? De vorm. Zo, dat heb ik ook aangeduid. Maar die Warfield is niet vermoord door eentje uit het geslicht. Ik weet het. U verdenkt al iemand. Het is meer dan een verdenking. Hebt u een arrestatie geweest? Nee. Is de verdachte voor het vluchtig? Ja, nee. Dat is verwaardig. Ik kan het uitleggen. Kijk, die moord op uh, is. Zo... Met alle respect, inspecteur Griddich. Maar ik wil liever nog niet weten wie u verdenkt. Kijk, voorlopig wil ik eerst alle feiten in me opnemen... En als ik dat gedaan heb, ben ik meer dan geïnteresseerd in uw mening. Zoals u wilt. Maar u hebt niet veel tijd. Anders is er volg van Ik doe mijn best. Daar is het landgoed. Dat ziet er interessant uit. U bedoelt vergane glorie voorlopig glans. Dat is nog niks. Wacht maar tot u de bewoners leert kennen. Stoppen. Hij heeft er lang gehoord Wie? Heels Detective Die staat achter de deur en doet het sleutelgat <tie> Zo Heels Agent Inspecteur Inspecteur Dit is mevrouw Broek Detective Dag Heels Jij bent de butler? Ja, mevrouw. Nou, uh, mogen we even binnenkomen? Natuurlijk, mevrouw, ja, meneer. Mevrouw Broek, komt jullie de aan aandraaien? Nou, oh, dit valt toch wel mee hoor. Ze logeert hier. Uh, Lord Craven weet ervan. Natuurlijk, meneer. Nou, zijn de dienstmeisjes in de keuken? Ja, meneer. Mooi. Beste jij mevrouw Broek de kamer? Dan uh, ga ik even naar de keuken. Ja? Alsjeblieft, uw Dank u wel. Hoe lang denk ik te blijven, Johan? Dat weet ik niet. Net zolang tot een van jullie bekend dat die Sandy een grap in zijn hoofd heeft geslagen. Juist, ja, mevrouw. Als u een wens heeft, hier is het spelakkoord. Mooi. U wordt dringend verzocht niet te spelen, mevrouw. Ik heb maar één paar benen. Ik speel niet. U hebt een wens. Ja. En die is? Ik zou graag een babbeltje maken met Heels, de batler. Zegt u het maar, mevrouw. Ga je niet even zitten? Personeel zit alleen in de keuken, mevrouw. Zoals je wilt. Het duurt niet lang. Bij moe van de reis. Ik wil zo dadelijk wat gaan rusten. Eigenlijk heb ik maar één vraag. Vind jij wie oude Sandy vermoord heeft? Pardon, mevrouw. Is het niet zo dat u geacht wordt die vraag te beantwoorden? Andere vraag. Hoe was de verstandhouding tussen jou en Sandy? Weet u zeker dat u niet naar de bekende weg vraagt, mevrouw? Heels, ik zou bijzonder op prijs stellen... als je mijn vragen niet steeds met een wedervraag beantwoordt. Ja, mevrouw. Ik bedoel, nee, mevrouw. De verstandhouding tussen jou en Sandy was niet erg vriendschappelijk. Inderdaad, mevrouw. Het heeft geen zin het ontkennen. Ik haat de proleet. Ga door. hè. Wat wilt u weten? Alles. Goed. Ik heb hem vermoord, mevrouw, zoals ik zeg. De broleet, de smerige oude gek, de vuil. Ik heb hem met de pook een gat in zijn lelijke kop geslagen. Heels. Ik heb hem vermoord en ik heb ervan genoten. Ik heb een mes tussen zijn ribben gestoken. Ik heb rattenkruid in zijn Shepherd spy gedaan. Ja, mevrouw, ik heb hem vermoord. Elke dag opnieuw. Soms wel drie keer per dag. En... Zo is het wel genoeg, Heels. Hebt u dat nooit, mevrouw? Een droom waarin u een slecht en nutteloos iemand laat verdwijnen. Eenvoudig laat verdwijnen. Had Sandy helemaal geen vrienden? Natuurlijk niet, mevrouw. De man was uitschot. Lord Craven was anders zeer op zijn stel. Lord Craven is... Lord Craven. Die kan niet voor zichzelf zorgen. De enige die Sandy had, was Die... die... Prostituee in de stad. Waarom? Hij ging regelmatig naar een prostituee, mevrouw. Met het geld dat hij van Lord Craven kreeg en dat eigenlijk mij en de meisjes toekwam. Interessant. En hoe vaak ging hij naar die prostituee? Vroeger drie keer in de week, de laatste tijd bijna elke dag. U begrijpt dat dat een hoop geld kost. Op een gegeven moment kon hij het niet meer betalen. Daarom hebben ze hem vermoord. Wie ze? De pooiers van die prostituee, hij kon haar diensten niet meer betalen, maar de heren wilden natuurlijk geld zien. Toen hebben ze hem een bezoekje gebracht. Ze zijn door het raam naar binnen gekomen en hebben de kamer doorzocht. Ja, ja. En toen ze niks vonden, hebben ze uitbraak Sandy vermoord. Zo ongeveer. Sandy was er niet bij toen ze inbraken. Hij heeft ze betrapt terwijl ze bezig waren. En toen bleef ze geen andere keus over dan hem de mond te snoeren. Voorgoed. Ik neem aan dat jij graag detectives leest, Heels. Als ik de tijd heb, mevrouw. Jij hebt er een goede neus voor. Vandaar dat jij alles weet over Sandy en over zijn handel en wandel. Wanneer en hoe vaak die landgoed verwiet waar hij naartoe ging. Dat hij bij een prostituee op bezoek was. Vroeger drie keer in de week de laatste tijd bijna elke dag. Dat hij er niet kon betalen. Jij bent wel heel erg goed, Heels. Ja, mevrouw. ...meen ik uit uw zijgen te moeten opmaken, mevrouw... ...dat u mij niet gelooft. Ik vraag me af waarom een intelligente kerel als jij butler is. De liefde voor het vak, mevrouw. Ik geloof je, Heels. Heb jij vreemde mensen op het land goed gezien in de nacht van de moord? Die bewuste pooiervrienden misschien? Ik heb niks gezien, mevrouw. Dankjewel, Heels. Je kunt gaan. Dankjewel, mevrouw. Oh, Heels, nog één vraag. Mevrouw. Krijg jij weer meer loon, nu Sandy er niet meer is? Met alle respect, mevrouw, maar dat gaat u niet aan. Ik kom het toch wel te weten, Heels. Prettige dag verder, mevrouw. Dag Heels. Ja. Ach, hier ben jij, Heels. Inspecteur. Heels, luister goed. Ik hoor net dat Harry Craven de ruzie had met oude Sandy. En dat hij Sandy met de dood heeft bedreigd op de avond voordat Sandy vermoord is. Wat weet je daarvan? Ja, agent. Ik weet maar... genoeg, mevrouw Broek. Komt u mee? Dit komt erg ongelegen. Ik begrepen. ga de morgen arresteren. Wat? Wie? Harry Craven, de zoon des huizes. <lacht> Open met de stammige oh, de geel. neem niet kwalijk, agent. <lacht> Harry Craven? Hebt u bewijs, inspecteur? Komt u er maar mee, anders is hij gevlogen. <lacht> Kijk, daar zit ze. Wie is die vrouw? Lady Craven, zijn moeder. Zou ze slapen? Je kunt gewoon praten, hoor, Lady Craven is slechtdhoorend. Ik denk dat ze slaapt. Ze doet alsof... Ik ben zo achterdochtig inspecteur. Lady Craven is medeplichtig aan moord, mevrouw Brooke. Ze ziet er niet best uit. Nou, ze zit hier ook al twee dagen aan nachten. Net zolang als haar zoon uh, Harry hè, die, uh, in die slaapkamer... Heeft hij zich opgesloten? Zoiets. Of is hij ziek? Dat zeggen ze. Maar Aanstellerij. Welke bewijzen hebt u dat Harry Craven de moordenaar is? Laten we hem eerst opsluiten en dan verder praten. Zoals u wilt. Gaat u gang? Weet u, dit is nou het typische geval van een verwende rijke Die wordt beschermd door zijn moeder. Zij voelt zich schuldig. Omdat ze niet heeft kunnen voorkomen dat haar zoon een moord beging. Alsjeblieft. Gaat u nu niet naar binnen om hem te arresteren? Uh, ja. Maar ga uw gang. Misschien heb ik uw hulp nodig. Ik sta achter u. Ik kan zijn dat hij los uittrapt. U bent vast sterker dan hij. Maar u niet. Inspecteur. Waar? U hebt plotseling niet meer zo'n haast? Uh, dat soort dingen moet je voorzichtig aanpakken. Hebben wij hier misschien te maken met typisch een geval van een inspecteur... die vreest de beoordelingsfout te maken? Ja. Een tragische beoordelingsfout. Ziet u wel, die sliep niet. Ik sliep wel, inspecteur Creuvers. Wie is die vrouw? Mijn naam is Larvey Brook, Lady Craven, detective. Wat komt u doen? Het is afgelopen, Lady Craven. Ik ga uw zoon arresteren. Geen sprake van. Ik verbied u ook maar één voet op de drempel van deze deur te zetten. U hebt niks te verbieden. Als gediplomeerd verpleegster verbied ik u die kamer te betreden. Pardon? U hebt heel goed gehoord wat ik zei. Wat is er precies met uw zoon aan de hand, Lady Craven? Mijn zoon heeft 40 graden koorts, mevrouw. Hij eilt en hij kan absoluut niet ondervraagd worden. Laat staan dat u mee kunt nemen naar een vochtige zaal. Daar gaat ze weer. Mogen we misschien even kijken? Nee, heel even maar. Mevrouw, bent zoon heeft typhus. Typhus? Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen hoe besmettelijk dat is. Als er zo'n typhus heeft, heb ik de pest. Als u die kamer betreedt, loopt het risico besmet te raken. Dat is niet alleen gevaarlijk voor u zelf, maar ook voor iedereen met wie u in aanraking komt. Ze licht. Hoe dukt u? Mijn zoon ligt op sterven en u noemt mij een leugenaar. U verzuigt uw zoon zelf? Ik doe mijn best. Maar als de tyfus die uw zoon heeft zo besmettelijk is, loopt u dan geen gevaar? Daar heeft ze ook een antwoord op. Ik ben immuun gebleken voor de ziekte. Ik ben in mijn verpleegselstijd vaak met tyfuspatiënten in aanraking gekomen. De artsen zeggen dat ik het niet meer kan krijgen. En hebt u een dokter laten komen? Heb niet. Vast was je zult de heb ik een dokter laten komen. Dat is het eerste wat ik heb gedaan toen Harry die koortsafvallen kreeg. Helaas kon de dokter niet veel meer doen dan wat pijn en koortsweerende middelen voorschrijven. Ze liegt. Als Lady Craven liegt, dan is het toch heel gemakkelijk om daarover zekerheid te krijgen. Wie is die dokter, uh, Lady Craven? Ambry. Dokter Ambry. Ik heb hier een brief van dokter Ambry. Dat hoorde ik voor het eerst. Waarom heb je mij die brief niet laten zien? Alsjeblieft. Mevrouw Broek. Dank u. Hierbij verklaar ik Kevin G. Emery, huisarts de Brompton... dat Harry Craven leidt aan een ernstige vorm van tyfuskoorts. Aangezien zijn ziekte zeer gemakkelijk overdraagbaar is... verbied ik in ieder zich in zijn onmiddellijke nabijheid te begeven... zolang de koorts niet bededen de 38.5 is gedaald. Precies. Dit met uitzondering van Lady Craven, de moeder. Is ondertekend... Geen plezier. Moeder! En u blijft hier. Uh, de ene dag wordt er een moord gepleegd. En de volgende dag ligt Harry Craven met 40 graden koorts in bed en kan niet verhoord worden. Dat is erg toevallig, vindt u niet? Ja. Maar de bewijzen, daar gaat het om. Ik heb drie getuigen. En die verklaren dat Harry Craven Sandy Warfield met de dood heeft bedreigd op de avond voor de moord. Dat is geen bewijs. Abi's kant staat u eigenlijk? Oh, Bro, neem ben niet kwalijk. Helemaal niet, inspecteur. Ik begrijp hoe u zich voelt. Ja. Twee dagen lang een van de belangrijkste verdachten niet kunnen verhoren. Waarom brengt u niet even een bezoekje aan dokter Emory? Hij kan u vertellen of Lady Craven ligt. Allemaal tijdverlies. Alles is tijdverlies. Alles! Overal! Het leven! De dood! De heer des huizes, Lord Craven. Hij is in zijn nachtend. U mag blijven wezen dat hij tenminste nog iets aan heeft. Uh, ga terug naar uw kamer, Lord Craven. Jullie maken lawaai. Dat stoort. Dat stoort de doden. De doden, Lord Craven? Wat zegt u? Niets. U vat koud. Ik zoek kapten... kapten... kapten... is, die is Een hond, God Peter. Uh, die is eergisteren weggelopen... waarschijnlijk door dat raam in is kamer naar buiten gesprongen... toen de moord is gepleegd. Moord? Welke moord? Hij slaapt. Prat je wat? Wat jij hier? Daphne! Wie is er vermoord? Er is niemand vermoord... We zijn allemaal vermoord. Dood! Oh, de Raad je het is al. Ratje dat is bang dat de Titus ook ons te pakken heeft. Ik weet dat we allemaal kapot gaan. En jullie ook. En Sandy ook. Ga ja, maar terug naar uw kamer, Lord Craven. Wacht hè? even, wacht even. Lord Craven, denkt u dat oude Sandy ook Titus had? Natuurlijk. Daphne. Zeg dat hij de hand aan zichzelf geslagen heeft. Hij hey, heeft de hand aan zichzelf geslagen, Richard. En hoe verklaart u dan dat die hele kamer overhoop is gehaald? Ik heb geprobeerd om hem tegen te houden. U was erbij toen hij zich van het leven beroofde? Nee, dom wezen. Ik was er niet bij. Ik was er niet bij, nee. Ik huilde op kapten. Kapitein. Ik ga naar die dokter... Ik loop een stukje met u mee. Ja, dat is goed. Houd u weg! Weg! Trag ons met rust. Is dit huis nog niet genoeg? Gestrald? Over vier maanden is het allemaal voorbij. Dan ga ik met pensioen. U verheugt zich erop. Nou, dan slaap ik elke morgen uit. Tot minstens tien uur. Oh, heerlijk. Dan loop ik naar de bakker. Dan koop ik een warm brood. En ga naar huis. Mm. Ontbijten, kantje lezen. Ik ben nijd u. En de rest van de dag werk ik in mijn tuin. Geen moorden meer, geen gekken meer. Stil eens. Wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. Verbeeld die. Voordat u met pensioen gaat, inspecteur, moeten we nog even de moord op Sandy Warfield oplossen. Ja, natuurlijk. Zelfmoord lijkt mij niet aannemelijk. Dan blij dat we daarover eens zijn. Ja, en wat Harry Craven als moordenaar betreft, ik heb moeite met zijn motief. Een persoonlijke aversie lijkt me niet voldoende om iemand te vermoorden. Wel als Harry Craven heet. jonger nooit willen de deuren. Hij heeft tot drie keer in het gezicht gezeten. Wist u dat Sandy regelmatig bezoeken aan prostituees bracht? Ja. Het zou van belang kunnen zijn. Als Sandy inderdaad liefdes had, heeft hij het misschien opgelopen bij die prostituee? Ik geloof geen woord van dat liefdesverhaal. Ik zou die prostituee graag willen spreken. Ik ga eerst naar dokter Embry. Inspecteur, kunt u nog heel even wachten? <laughs> u bent al niet bang, mevrouw Broek? heeft u nog heel even gezelschap houden, alstublieft. Waarom? Ruik we niets? Nee. Wat zou ik moeten ruiken? Dit bijvoorbeeld. Helemaal nog een toe. Oh, de arme ziel. Hij zit onder het bloed. Niets aanraak, inspecteur. Hij heeft net zo'n gat als een schedel als Sandy. En hoestvlekken. Dat verbaast me niets... En hier. Hier ligt een spade. Iemand is bezig geweest een graf te graven. Waarschijnlijk was hij of zij daar net mee bezig toen ik kwam aanlopen. Hij is koud. Stijf. Is het uw hond van hier? Ja. Captain. Wat hebben Captain en Sandy Warfield met elkaar te maken. Geen idee. In elk geval moeten u tegen niemand zeggen... dat we ketten gevonden hebben. En verder denk ik dat u er goed aan doet nu... heel snel een bezoek aan Dr. Embry te brengen. Lord Craven... Lord Craven, hoort u mij? Huh? Natuurlijk hoor ik u. Ik ben niet gek. U was in slaap gevallen. Huh. U bent de verpleegster van Harry, is het niet? Nee. Mijn naam is Lave De Broek. Ik ben detective. U hebt nu toestemming gegeven voor mijn aanwezigheid hier. Wat wilt u? Niets speciaals. Gaat u dan weg? Zoals u wilt. Dat vergat ik bijna. Ik sprak Heels daarnet. Hij vroeg me u te zeggen dat Captain nog steeds spoorloos is. Ach, Captain. Ja, men houdt rekening mee dat hij de rivier is overgezwommen. Heels vroeg of u wilt dat hij ook daar gaat zoeken. Ach, arme Heels. Ja, een bijzondere butler. Ik heb Heels onrecht gedaan. Hoezo? Komt u eens hier. Niet tegen Daphne zeggen. Captain komt nooit meer terug. Oh? Captain? Captain! Ga weg! Inspecteur? Uh, mevrouw Broek, kan ik u even spreken? En? Dr. Embry heeft Harry Craven helemaal niet gezien. Hij is afgegaan op wat Lady Craven zei. Juist. Harry Craven heeft geen tyfus, net zo min als ouder sinds het had. Zegt de dokter dat ook? De dokter spreekt onder een hoedje met Lady Craven. Ik denk dat u gelijk heeft. Harry Craven heeft geen tyfus. Het wordt tijd om hem aan de tand te voelen. Ja. Maar ik heb zo het idee dat dat niet veel zal opleveren. Lady Craven, aan de kant. Oh, u kunt de inspecteur beter de sleutel geven, lady Craven. Alsjeblieft. Ik heb mijn best gedaan. Alsjeblieft, de sleutel. Dank u. Harry Craven. Kom hier niet dichterbij. Ik ben ziek. Onzin. Inspecteur. Harry Craven? Inspecteur. Wat? Ziet u het niet? Wat? Kijk u nou eens goed. Gaat u weg. Het is voorbij. Komt onder de dikens vandaan. Inspecteur, dat is Harry Craven niet. Dat is een vrouw. Een vrouw? Een jonge vrouw. Waarschijnlijk de zus van Harry Craven. Heb ik het juist, Lady Craven? Mejuffrouw Craven? Nina Lievert. Ik kon ze niet meer tegenhouden. Maar dit is... Heel slim bedacht. U en ik liepen erin, zelfs de dokter is erin gelopen. Waar is Harry Craven? Op de boot, naar die kop. Het spijt me, inspecteur, als u een zoon had, zou u hetzelfde doen. Oh, verdomme. Gaat u toch even zitten, inspecteur? Ja. Nee? Hey? Ja, Dank u wel. Ik had nooit aan een mens moeten luisteren. Welk mens? Die moeder. Het is uw schuld. Heb je een opsporingsbevel doen uitgaan? Tuurlijk. Maar het is al te laat. Niet al lang op de boot. U denkt nog steeds dat Harry Craven de moordenaar is? U soms niet. Oh, ik weet het niet. Als hij het gedaan heeft, verklaart dat een hoop. Maar het laat andere vragen onbeantwoord. Welke vragen dan? Waarom is Captain vermoord? Waarom was Sandy de lieveling van Lord Craven? En het belangrijkste, wat is het motief voor de moord? Haat. Haat alleen is zelden voldoende voor een moordinspecteur. Dit is een van die zeldzame gevallen. Kunt u die prostituee voor mij opsporen? Nee, niemand weet wie het is. Dat geloof ik niet. Ik durf er een guinea om te verwedden dat Heels de identiteit van die prostituee kent. En dat is trouwens niet het enige wat Heels voor ons verborgen houdt. Ja, ik ga naar het bureau. Oh. Nou, tot ziens, inspecteur. Tot ziens. En koop op. Ja. Heels. Oh, Agent. Inspecteur. Inspecteur. Mooi. Mevrouw Broek, ik wil even met je praten? Ga zitten, Heels. Ik blijf staan, mevrouw. Zoals je wilt. Dank u. Vond je het interessant? Wat, mevrouw? Het gesprek dat de inspecteur en ik voerden. Ik weet dat je hebt staan luisteren. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Mevrouw. En moet je eens even heel goed naar beluisteren, Heels. Jij bent een heel pientere kerel. Jij weet veel meer dan je mij verteld hebt. Ik weet niet waar u het over hebt. Ik heb het over Captain. Ik heb overal gezocht. Onzin, Heels. Je hebt helemaal niet gezocht. Zoals u wilt, mevrouw. Captain is dood. En dat weet jij. Nee. Jij was bezig een graf voor Captain te graven toen de inspecteur en ik je stoorde. Jij hebt Captain gedood, Heels. Nee, ik heb er niets mee te maken. Je liegt. Captain is op dezelfde manier om het leven gebracht als oude Sandy. Conclusie, er is sprake van één moordenaar. Ik heb het niet gedaan. Jouw vingerafdrukken staan op de spade, Heels... Met die spade zijn zowel Captain als Sandy vermoord. Nee, dat is niet waar. En ik zal je nog eens wat meer vertellen. Die prostituee, die ken jij. Hoe durft die? Je hebt geen gebruik gemaakt van de diensten, maar je weet wel wie het is. Jij kent haar naam. Nee. Jawel, jij kent haar. Ik weet inmiddels ook hoe ze heet, dus ik hoef het maar te vragen. En ze zal bevestigen dat ze jou kent. Dat kan niet, zij kent mij niet. Dat is wat je ons wilt toegeloven. Dat je haar niet kent, dat ze jou niet kent. Maar ik zal jou vertellen waarom je haar kent en waarom je haar niet wilt kennen. Omdat die prostituee familie van jou is, Heels. Nee! Ja. ja, het is je zuster. U bent gek! Dat is een leugen. Wie heeft u dat verteld? Dat is geen leugen, dat is de waarheid. De waarheid waar jij je zo voor schaamt, Heels, dat je hem achterhoudt. Nee! Het is jouw zuster. Nee, dat is niet het waar! Het is wel waar! Nee! Uh, jouw zuster! Nee, het is Betty Sims! Ze heet Betty Sims. Betty Sims. Betty Sims. Maar ik heb er nooit gesproken. Ik ken haar alleen omdat ik Sandy een keer gevolgd ben. Betty Sims heet ze en ze woont op een zolder aan het plein. Maar ze is mijn zuster niet. Zij is... Te... Rustig, rustig maar. U moet mij geloven. Ik geloof je, Heels. Mag ik even gaan zitten? Ja, natuurlijk. Tee? Graag. Zo. Alsjeblieft... Dank u wel. Dat jij Captain stiekem hebt willen begraven, was fout. Verder valt jou niets te verwijten, Heels. En wat die prostituee betreft, ik wil dat je er gaat halen. Mevrouw. Ik, ik wil er spreken. Nu. Jij gaat er halen. Ja, mevrouw. Wat is dat? Nee, nee, nee. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Mevrouw Broek, Absoluut. mevrouw Broek. Mag ik u even voorstellen... Harry Craven. Laat me los. Laat hem los. Oh, Ach, Harry, mijn lieve jongen. ben je niet gevlucht. Hou op met jammeren, man. Harry Craven. Ik arresteer u in andere wet. U wordt verdacht van de moord op Sandy Warfield. U heeft het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal tegen u worden gebruikt. En u meekomen. Inspecteur. Ja? Zou ik u even kunnen spreken? Straks. Het is dringend. Zegt u het maar... Onder vier ogen graag. Ik kan de verdachte niet alleen laten. Zeg het maar. Zoals u wilt. Harry Craven heeft Sandy Warfield niet vermoord. U kunt hem net zo goed oh, laten precies. gaan. Precies. Mevrouw Brooke, wilt. Hales, kun jij binnen een uur terug zijn van je missie? Ja, mevrouw. Inspecteur, als u de hele familie Harry Craven inbegrepen... Over een uurtje in de bibliotheek bij elkaar zou kunnen roepen, dan geloof ik dat we eruit moeten kunnen komen. Mevrouw Bloek. Alsjeblieft, inspecteur. Je had moeten vluchten. Kom je er niet mee? Ben je niet weggegaan, mijn lieve jongen? Mama, alsjeblieft. Zie je dan niet wat voor gevolgen dit heeft? Je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat ze jou de gevangenis in gooien. Het gaat om ons, mama, papa, jij, ik. Het is te laat. Het is niet te laat. Die detective en de inspecteur zijn in de keuken. Je kunt hier door het raam vluchten. We zijn allemaal schuldig. Reginald, ga iets fatsoenlijks afbreken, alsjeblieft. We gaan alles opbieden. Nee. We kunnen het best onze mond dicht houden. Niet zeggen. Ze kunnen niets bewijzen en als wij niet zeggen, komen ze niets te weten. Mijn lieve jongen, ze zullen jouw vingerafdrukken vinden. Mama, hoe vaak moet ik het je nou nog zeggen? Ze zullen mijn vingerafdrukken niet vinden, want ik heb Sandy niet vermoord. Ach, mijn lieve jongen, ik geloof toch echt niet. Wanneer laat je nou eens eindelijk tot je doordringen? Ik heb Sandy niet vermoord, zoon. Ik heb Sandy niet vermoord. Harry heeft Sandy niet vermoord, mama. Als Harry suddenly niet vermoord heeft, die heeft de tante gedaan? Ach, lieve mama, ben je toch een schat? We moeten vluchten. We kunnen vluchten. Jullie zijn zo naïef. We zullen alles opbiechten. Nee, papa. Daar komen ze. Luister goed. Jullie zeggen niets. Wat ze ook vragen, jullie zeggen steeds... wij hebben niets te zeggen. Begrepen? Ja, ja. ja, ja. Goedemiddag, dames en heren. Wij hebben niets te zeggen. Oh, dat geeft niet, Lady Craven... Want de inspecteur en ik hebben u iets te zeggen. Inspecteur? Nee, gaat u gang, mevrouw Broek. Dank u, inspecteur. Wel nu. Allereerst wil ik met u het bedrog bespreken van de tyfus. Lady Craven, u hoeft natuurlijk niets te zeggen. Maar u en ik en alle overige aanwezigen weten dat u dat verhaal verzonnen hebt. Ik, wij hebben niets te zeggen. U hebt ons om de tuin geleid... U hebt zelfs dokter Embry kunnen doen geloven dat uw zoon met 40 graden koorts in bed lag. Waarom hebt u dat gedaan, Lady Craven? Ik heb niets te zeggen. Dan zal ik het u zeggen? U wilde uw zoon de kans geven te vluchten. U hebt tegen hem gezegd, ga naar de haven, stap op een boot en vlucht. Ja? Mama. De moeder die haar zoon wil redden van de galg. Ja. Ik geloof u. En ik geloof ook dat u niet wist dat u de verkeerde van de strop probeerde te redden. Ik niet zeggen, mama. Want u wist niet dat uw zoon de moordenaar niet is? U dacht echt dat hij het gedaan had. Ik... Stil, mama. Mevrouw Brooke, u hebt het mis. Ik heb Sandy Warfield wel vermoord. En weet waarom? Omdat ik hem haatte. Harry! Ja, papa, ik haatte Sandy. Ik wilde dat hij dood was. Dat hij... Ik ben zijn kamer ingegaan. Ik heb met hem gevochten. Ik heb hem met het hoefijzer uit de hal op zijn hoofd geslagen. Het hoefijzer. En daar die oefsvlekken. Het klinkt aannemelijk, maar Harry Craven liegt, inspecteur. Ik spreek de waarheid. Als u de waarheid spreekt, zou u ons dan kunnen vertellen waar het hoeveel gebleven is? Dat heb ik in de rivier gegooid. U liegt. Als ik lieg, hoe weet ik dan zo precies hoe Sandy vermoord is? Dat is heel simpel. U hebt het gezien. U was getuige door het open raam. Dat moet vreselijk voor u geweest zijn. Onzin. Ik heb het gedaan. Is dat zo, Lady Craven? Ja, mama. Ja. Is dat zo, Lord Craven? Ja. En gaat u nu weg? Laat deze familie... Wat rustig. Natuurlijk gaan wij weg. Meneer heeft er hopelijk geen bezwaar tegen dat wij uw zoon meenemen. Laat u niet in de luren leggen, inspecteur. Mevrouw Broek, we hebben hier te maken met een familie waarvan de ene helft gek is... en waarvan de andere helft niet deugt. Laat u zich niet in de luren leggen, alstublieft. Binnen. Heels. Goedemiddag. Is je missie geslaagd? Ja, mevrouw. Ze staat op de gang. Uh, mevrouw. Ja? Ze is niet op de hoogte van het dood van Sandy. Dat dacht ik al. Ze wilde eerst niet meekomen. Ik heb gesuggereerd dat er iets met Sandy is. En toen stemde ze in om mee te gaan. Heel goed, Heels. Laat mevrouw Sims maar binnen. Goeiedag, Saab. Betty. Betty Sims. Hallo, Ritchie. Betty Sims. Wie is deze vrouw? Wilt u het zelf zeggen, Lord Greven? <laughs> deze vrouw... Deze vrouw is de eerste echtgenote van uw man, Lady Craven. Ja, de eerste echtgenote en de laatste. Feitelijk zijn we nog steeds getrouwd. Ik heb Reggie al geen honderd jaar meer gezien. Maar Sandy. Rachel. Rachel zegt dat dat niet waar is. Gaat u door, mevrouw Sims. Ik heb verder niks te zeggen. Ik wil niks meer te maken hebben met Reggie Craven. Ik ben hier voor Sandy. U wilt niks te maken hebben met Lord Craven, maar u had wel wat met hem te maken. Hij gaf u geld. Daar weet ik niks van. U hebt. U had een affaire met Sandy Warfield. Sandy en ik? Waar wow, wat Sandy en ik hebben, gaat u niks aan. En nou wil ik naar hem toe. Mevrouw Sims, er is iets wat u moet weten, een tragische gebeurtenis. Uh, uh, gaat u even zitten. Waarom? Is het allemaal? Dan kijken ze me zo aan. Zijn die ziek? Uw vriend Sandy is helaas. Uh, hij is niet meer. Hij is vermoord. Ziet dood? Betsy, craven. It's right, Betty. Betty, I... I did it for Daphne. I did it for you. Betty! Betty! Mortenar! Mortenar! Captain! Oh, Captain, oh, Captain, oh, Captain oh, Inspector. Inspector. Ze trouwden. Een huwelijk uit passie. Maar meer helaas niet. De twee hadden niets gemeenschappelijks. En wat het voor Lord Craven nog erger maakte... ...hij kon zijn jonge bruid niet aan zijn adellijke familie voorstellen. Ze was ver beneden zijn stand. Ja, en je Alsjeblieft. <laughs> maar het overmaat van Ram raakte Betty Sim zwanger. Dat maakte de wanhoop in Lord Craven pas echt wakker. Hij is van doorgegaan in de hoop dat Betty ze nooit zou vinden. Hebben ze elkaar nooit meer gezien? Nee. Maar Sandy Warfield leerde Betty kennen. Hij zag zijn zoon voor Chantage. Nou, nee. Ik, ik denk dat het niet als Chantage is begonnen. Maar later mocht Sandy steeds meer geld. Toen Lord Craven dat niet kon geven, heeft Sandy gedreigd Lady Craven in de Dat werd Lord Craven te veel. Met het bekende gevolg. Ja. En... Captain. De arme Lord Craven heeft lang met het idee rondgelopen om Sandy te doden. Maar hij durfde niet. Hij was vooral bang voor de doodstrijd. De afgrijzelijke kreet voordat Sandy zijn laatste adem zou uitblazen. Daarom bedacht hij dat als hij het aan zou kunnen... ...Captain's loods te horen... ...hij heeft van Sandy ook kon verdragen. Hij heeft dus geoefend? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Die man is gek. Misschien komt hij in het gestift. Wel, nee... Dat soort komt er altijd vanaf met een waarschuwing en een gewaarlijke straf. Misschien. Maar vergeet u niet dat die al heel erg een straf is. De man is gek geworden van zijn geheim. En de schande. Ik heb geen medelijden. Als ik me niet vergis, slaan we de verkeerde weg in. Het station is die kant op. Goed zie je. Dat klopt, mevrouw. mevrouw. <laughs> ik nodig u uit voor thee met gebak bij mij thuis. Oh. Als je daar de minste tijd voor. Oh. Dat vind ik bijzonder aardig van u, inspecteur. Ik heet Leafdee. En ik? En u heet Wolter. Ja. Hoe weet je... Hoe weet je dat? Wat denk je? Het... Uh, nou, ik, ik, ik weet het niet. Je bent gewoon een hele goede uh, uh, dank je Dankjewel. Ik weet het, omdat je het mezelf verteld hebt. <laughs>